Met het NOS-journaal. Een afdeling van het Beatrix kinderziekenhuis in Groningen... is ontruimd omdat er muizen zijn gezien. De kinderen, zijn dit weekend, of de kinderen die dit weekend in het ziekenhuis verblijven... zijn volgens RTV Noord naar andere afdelingen gebracht. Eind december had het ziekenhuis ook al last van muizen. En net als toen zijn er nu muizenvallen geplaatst. Het ziekenhuis in Groningen zegt niet te weten waar de dieren vandaan komen... maar hoopt maandag de afdeling weer te kunnen openen. De Syrische regering en de Koerdische SDF-militie hebben een nieuw akkoord gesloten. Daarmee zou een einde moeten komen aan de wekenlange gevechten tussen beide partijen. Die strijd om de macht in het gebied duurt al weken. Beide kanten worden beschuldigd van het schenden van mensenrechten... en het uitvoeren van executies in het gebied. In de overeenkomst zijn onder meer de rechten van het Koerdische volk opgenomen. Ook mogen ontheemde Koerden terugkeren naar hun woongebieden. Het akkoord in Syrië zou onmiddellijk ingaan. Golden Earing is in Rotterdam in Ahoy bezig met het allerlaatste concert. Het is ook meteen een afscheid van George Koijmans... want hij overleed afgelopen zomer aan ALS. Onder meer Direct, Danny Vera, Akte aan de Munnik en Guus Meewes... staan de drie leden bij. Het idee voor deze vorm kwam van George Koijmans zelf, zegt zanger Barry Hay. George was al twee jaar ziek en die zei van ja, we, we moeten wel iets doen. Want uh, anders gaan we als er gaan we uit en dat is gewoon zonde. En toen kwam hij met het idee om gewoon verschillende Nederlandse artiesten te vragen om e uh, te spelen op één avond. Ik vond dat een heel goed idee. En actrice Catherine O'Hara is overleden. De actrice speelde veel rollen, maar is het meest bekend als moeder van Kevin in Home Alone 1 en 2. O'Hara overleed na een kort ziekbed. Ze was 71 jaar.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 Dit is ZFM. Met nieuw. Je luistert naar Jelmer en de M&M's. Elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM Zandvoort.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 Waarom beginnen we dit laatste en derde uur van deze extra speciale jammer en M&M's uitzending van 30 januari met Alex Warden ja. Ordinary? Omdat dit natuurlijk 2025 een beetje hebt gedomineerd op alle raden yeah. ons. En we begonnen eigenlijk ook al deze hele uitzending met Ray en Where's My Husband. Ja, maar dat nummer, ik kan het niet meer horen. Nou, ik ook niet. En wat ik nog het allerergste vind van alles, en dat heeft mijn broertje sowieso heel erg, die houdt altijd van vrouwen. Echt van die... Van die, van die wijvig muziek. En dan ging je dit laatst helemaal vol enthousiasme mee zingen Nou, toen, toen kijk, had ik okay. echt, zeg maar kijk, ik hou er natuurlijk enorm veel van hem, hè, want het is mijn broertje. Maar toen is mijn aanzien toch wel gedaald. Kijk, weet je, kijk, ik, ik, ik, ik kan op zijn tijd ook best wel uh, genieten van. Dat soort muziek. Mm, mm, mm. En kijk, Taylor Swift, Roxy en dat soort dingen. Dat is maar ook niet, is... Iets. Maar ook zelfs Shepherd Rhodes, Rita Carpenter, weet ik vond. Maar is zo maar kijk, fout. En dit spreekt zo'n bepaald type vrouw ja, aan... wat ik nee, ook gewoon niet echt niet dat, kan uit. Dat heb ik ook wel. Dat bij mij echt het nummer okay, gewoon... is. goed. Maar, de, maar, nee, maar we ik wil Nog één dingetje. Dat is echt twee uur Bij mij de final nail on the cover was... is gewoon dat het elke dag op de radio nog steeds... Vier keer wordt gedraaid. Nee, ja, inderdaad. Dat veel, helpt niet. Ja, Oké, okay, dat hadden we ook al gezegd twee uur geleden. Nee, nee. Uh, we hoorden net Alex Warden met uh, Ordinary, ook een populair nummer. Uh, ik hoop dat er ook nog wat positieve noten worden gezet in plaats van. Ja, alles Ordinary afreken. was best een goed nummer. Dat is ook nee, wel, uh, prima. Dit het, komende, was goed, het komende laatste uur uh, kijken we namelijk ook nog naar mooie momenten. En we hebben zometeen een klein quizje. We hebben natuurlijk ook nog de hoogtepunten van 2025. Geen funny moments compilatie. No! Daar had ik geen tijd voor. No! Dus hopelijk uh, creëren we komend jaar weer genoeg funny moments. Die wel memorabel zijn. Waardoor de compilatie zo is gemaakt en we de traditie weer kunnen reviven eind van dit jaar. En aan het einde van dit jaar, uh, of aan het einde van deze uitzending bedoel ik, uh, voorspellen we de toekomst met nog een nader te benoemen geluidseffect. Oké, okay, Mike. Ja? De ontwikkeling in 2025 was natuurlijk... ChatGPT en AI. Ja. Hoe heet uh, het... Uh, een van de belangrijkste bedrijven die daarachter zat? Van AI? Ja. Van JGPT is van OpenAI. En ja, daar, staat, uh, dat, daar heeft Microsoft dat. heel veel geld in gestort. En dat is correct. Wat, okay. Je hoeft alleen maar antwoord te okay. geven. Uh, Mirko. Welke grote sportcompetitie... Vindt in 2025 plaats in de VS, Canada en Mexico. Het WK? Ja, helemaal okay. goed. Dan. Eigenlijk komt hier helemaal niks van voor. <laughs> komt die weer goed weg hoor. Uh, even kijken, welke Europese stad, Mike, werd in 2025 uitgeroepen tot culturele hotspot van het jaar? Dat zou ik echt niet weten. Ik heb het ergens gelezen, maar ik weet het niet meer. Misschien was het wel Londen, maar we krijgen nu live van ChatGPT de antwoorden. <laughs> uh, Dan zet je jezelf heel slecht en dat weet je <laughs> En hij geeft niet het juiste antwoord Want AI is blijkbaar zo dom Dat hij denkt dat het WK voetbal In 2025 was En dat oei, de culturele oei, oei, oei, oei. hotspot Parijs, Barcelona of Berlijn Kan zijn, want dat wordt vaak genoemd Als culturele hotspot oei, oei, oei, oei, oei, oei. Maar goed, uh, we hebben Doe nog één, we geven ChatGPT nog één kans Mirko, welke sociale mediatrend Ging in 2025 viraal onder Gen Z? Welke niet, maar laat ik dan even zeggen... 6'7", 6'7", 6'7". Ja. Ik weet niet of je hem goed keurt, maar... Nou, ChatGPT zegt... Korte AI-gegenereerde video's en memes. Ja, oké, okay. ja, god, maar dat, ja, maar dat is een gewoon... trend. Dat is een middel. Ja, ik vond de ik... trend was 6'7", 6'7", 6'7". Ja, ik, ik, ik vond het... Ik vind het dat vind ik nog steeds de stomste meme ja, van het ja. jaar. Ja, ik ook wel een stomme meme. Maar, maar... En inderdaad, er is social media... <laughs> weet je wat, mijn trend was die op mijn TikTok voorbij kan Daar verbaas ik me ook echt romelijk over... Meenlijk. Dan krijg ik verdomme... Ja, schromelijk. Ik snap maar niet uit. Anyway, dan zag ik gisteren een Minecraft-video... op een tropisch eiland... met dat tempeltje van Epstein-eiland... waar ze dan Charlie Kirk, Diddy, Epstein, Trump... en alles met AI bij elkaar hadden gezet. Wat wordt dit dan weer voor... Zomaar uh, activiteiten wat is dat nou met elkaar agree, nou, dat, okay. Ik weet niet wat voor algoritme ik zit... maar ik krijg dus de hele tijd mensen die, die dat soort shit... Plaatsen en dat okay, nice. heel leuk. Oh, welke, welke muziekstijl <laughs> maakte in 2025 een opvallende comeback volgens ChatGPT? Wat vraag je dat aan mij? Muziekstijl die een comeback maakte? Um, ja, dat zou... Hij is vrij makkelijk. Ik een heb idee. een idee. Uh, Oké, okay, ja? merk kan mag het zeggen. Nederlandse muziek gewoon. Merkel. Nederlandse pop. Het oh. nee. oh. gaat natuurlijk over internationaal. Nou, wat is dan het ding? De Zero's. De Die een comeback. Nou, Daar heb ik echt niks van meegekregen. Ja, volgens ChatGPT is het waar. De serials hebben uh, ja, uh, bij ons nooit weggeweest. Uh, welke nieuwe gewoonte of lifestyle trend, Mirko, typeerde het dagelijks leven in 2025? Oh uh, god, lifestyle trend. Jong, ik, ik, zit, ik zit hier toch allemaal veel te weinig, weet ik veel. Uh, matcha. Mansha, toch? Mansha, kom. Luistert er Volgens, volgens, uh, <laughs> volgens ChatGPT waren dat hybride werkvormen gecombineerd met digitale detox-momenten. Wat was nou de vraag dan? Wat waren lifestyle trends? Maar weet je, nah. kijk, dit is het meeste AI-antwoord altijd gewoon. Ja, <laughs> maar maar, ik, wel, ik heb niemand van ik, mijn leeftijd gehad van... Maar oh maar mijn god, vraag... hybride werkmomenten jongens. Kijk, ik Ieder... ben hier en ik klap mijn laptopje open. En wauw, kijk dit het uitzicht. Oh mijn god da daar jongens. Heeft, daar, heeft, daar, heeft, daar, heeft, daar heeft Lubach toch nog een keer een leuk liedje over gemaakt. Over die mensen bij de Starbucks met een laptopje of een item of zo. Wat was het nou? Uh, ja. ja. Uh, is, nee, dat was niet woke. Dat was... Uh... Welk nummer was dat ook alweer? Want ik wil het nu wel even weten. Ja, ik ook, ja. Vraag aan ChatGPT. Welk nummer maakte Lubach met een referentie naar Starbucks-meisjes in de... Nee. Hoe gaat het nou ook alweer? Is het niet... Nee, oké, we weten het niet. Maar goed, ik wilde jullie even testen. Want namelijk ChatGPT en AI was natuurlijk een groot nieuwsitem... wat Merkel zo meteen ook nog gaat bespreken in uh, 2025. Zeker. Maar ik heb dus nu geprobeerd jullie een... quiz uh, voor te leggen <laughs> met vragen en antwoorden van AI. En je ziet al dat het uh, eigenlijk... Gaat een beetje Ja. Dan, uh, uh, dan gaan we het toch maar even op een uh, andere manier doen. Want Mike heeft nu het antwoord op die ene vraag. Van welke, welke vraag? Welk nummer maakte Arjen Lubach met de uh, referentie is, naar Starbucks? Hij weet het niet. Oh my god. Ik dat kan het... me dit zo herinneren. Er was een keer een item of een liedje van hem. En dat refereerde heel erg naar die werkcultuur Dat je gewoon alles van die mensen hebt die dan bij de Starbucks net op je openklappen. Ja, ik weet het. Ja, maar ik ben dus niet gek, maar ik kom er niet op. Maar, oké. Okay. Uh, kijk, AI is dus nog niet goed. Uh... Is het deze? Weet <tijd> ik niet. Is dit beter dan Cherry. Ja. Yeah. Beter in bed dan Cherry. Nee, volgens mij was deze niet. Nee, ja, ja. Nou, maakt niet uit. We komen er niet achter. Dit is, ook, oh, dit is gewoon zo'n Mandela-effect. Ik weet niet wat, dat het gewoon <laughs> ineens niet meer bestaat. Sorry jongens, ik kom maar uit een alternatieve realiteit. In mijn realiteit heb ik dit niet meegekregen. Elf voor jullie. Uh, maar dit is was sowieso, mijn ik zag, realiteit. Ik geloof dat Lubach trouwens het nummer had uitgebracht. Weer, of ging je uitbrengen? Ja, die gaat hij weer uitbrengen. Ja. En uh, maandag begint ook weer zijn programma. Dus hij had nu uh, allerlei verschillende ingezet. Maar waar gaan we dan weer een keer naar de opnames? Gewoon? Dat wil ik ja, ook wel weer een keer doen. Erin, uh, ja, dat gaan we even krijgen. doen. Even kijken. Ik Maar ik de... vind wel Lubach Velhoff, man. Hij is wel gewoon minder geworden. Hij is wel... Honestly, ik, nee, ik denk niet dat hij minder is geworden. Ik denk gewoon dat het programma beter werkt als het eentje in de week was. Dat denk ik. Maar ik vind het nog steeds leuk. Oké, oké, oké. oké, Nou, we hebben even bewezen dat... Er dus een uh, Want normaal bereiden we dat natuurlijk allemaal goed voor. En als de traditionele eindejaarsuitzending ook door was gegaan... was dat ook allemaal goed gegaan. Maar we moesten het nu even... Houd je, touwtje andere, doen. houd je touwtje doen. En dan denken we, nou, we leggen onze volledige. Uh, we rely on AI, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar de quiz is dus uh, geflopt. En uh, daarom uh, ga ik even een winnaar uitroepen. van de pubquiz van 2025. We gaan het zometeen zien na oh. de reclame. Oh. Ah, Wat een deceptie. Wat een deceptie. Ja. Want AI moet er namelijk nog even over nadenken. <laughs> Mirko is de winnaar. Ja, ja, jongen. Ja, ja, had je niet even beter. Oh, oh, oh. oh, Oké, okay, okay, ik vind het wel mooi. dat uh, dit. GPT uh, ja. zegt tussen haakjes... Is dit een grapje? Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, AI, dit is een grapje waar je ook bent... en waar je ons ook hoort... Uh, Mike, ja. wat natuurlijk ook een legendarisch moment was uit 2025... was, uh, was natuurlijk uh, de Netflix-film. Uh, ja. ja, zeker. Uh, eigenlijk uh, in, met de bioscopen nog steeds niet echt geweldige uh, releases... maar op Netflix was ineens de film van het jaar. Ja, zeker. Um, de film van het jaar kan kwaliteitelijk niet zeggen, maar wel qua hype. Ik moet zeggen dat ik het een fantastische film vond overigens. Ja. Uh, maar inderdaad, bioscoop, het was weer een redelijk sloom zeg jaar. Ik ben denk ik dit jaar misschien twee of drie keer bij de bios geweest. Een van mijn hoogtepunten was daarin wel... Deliver Me From Nowhere. Dat was de Springsteen-film. En ik had ook nog de even oh ja. van de zomer gezien... en nog wat andere dingen. Op zich, wat ik heb gezien... was niet slecht, maar wat natuurlijk... kop en schouders boven alles uitstook... in ieder geval qua hype, was dit jaar... K-pop Demon Het was eigenlijk een film van... Sony Pictures Animation, die natuurlijk bekend zijn van de Spider-Verse films. Die kwamen dit jaar... Ja, ...op Netflix in een deal met de streamer... ...dus met K-pop dealmen. Dat is eigenlijk een soort musical animatiefilm... ...die heel erg inleunde op de K-pop hype... ...en ja, wat er tegenwoordig natuurlijk speelt... ...bij heel veel jongeren... ...en gewoon een beetje uh, een soort focus op... ...ja, hoe leg ik het nou goed uit? Het was allemaal ...het was gewoon een goede film... ...die ook gewoon even de juiste thema's uh, hitte... ...voor heel veel mensen. Het ging natuurlijk een beetje over jezelf vinden... ...een beetje zo'n cliché thema voor dit soort films... ...maar uiteindelijk... Uh, ...wat waarschijnlijk ook net als niet had verwacht... ...was natuurlijk een hele goede film... ...was is dat de soundtrack ontzettend viraal zou gaan het album van Cable Demon Hunters en heel veel nummers daaruit stonden heel lang bovenaan de Spotify top 50. En daar kan er natuurlijk maar één bovenuit steken. En daarom is mijn nummer van dit jaar ook een van mijn meest luisterde nummers. Um, dan ook Golden geworden. Natuurlijk het nummer waar je niet omheen kon van de zomer. Vorig jaar was het volgens mij Espresso. Was het vorig jaar Espresso of was het dan weer wat anders? Maakt niet uit. In ieder geval net als Espresso. Het is gewoon weer zo'n hype. De hele zomer lang kom je niet onderuit. Op de radio niet. Golden Handtricks Cable Demon Hunters. Let's go. I was a ghost, I was alone. Oh, to watch it, Keystone. Oh, Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen. That Golden Huntress van de K-pop Demon Hunters. De beste en meest gekeken Netflix-film van 2025. En Zeker. De meeste views ooit, volgens mij. Volgens mij ook. Het is echt, ik moet zeggen, ik denk dat Netflix dit jaar toch wel een goed jaar heeft gehad. Ik, ik zei net ook tegen jou, maar een van de eh, mooiere films die dit jaar heb gezien, dat Train Dream is ook een Netflix origineel film Heel veel minder uh, populair natuurlijk dan K-pop Demon Hunters. Heel met short themes. Ook gewoon een beetje slow-paced voor heel veel mensen. Maar ik vond hem echt goed. Dat we natuurlijk Stranger Things 5 dit jaar kunnen zien. Een einde wat. In mijn optiek wel goed was, maar waar heel veel mensen het ook niet helemaal achter konden vinden. wat ik ook enigszins kan begrijpen. Dus ik denk dat Netflix een goed jaar heeft gehad dit jaar. Sowieso, um, films misschien niet heel denderd. Ik vond wel wat er uitkwam. Dus ik heb bijvoorbeeld, en dan dacht ik ineens aan bijvoorbeeld The uh, Wicked for Good. Vond ik ook echt een goede film. Een mooie sequel. Nou, een mooi sequel. Maar gewoon een prima acceptabel, leuke sequel op Wicked the Musical van uh, film vorig jaar. Dus ja, allemaal wat er is uitgekomen. Best acceptabel en leuk allemaal. Niet heel veel echt blockbuster hits... dan los van K-pop demon-hullers, denk ik, op Netflix. Tot zover. Ja, um, we gaan even naar... de momenten van 2025... en toch eerst even de nieuwsmomenten. Ja. En eerst een uh, algemene vraag. Uh, Mirko, als jij... Uh, 2025 in één woord... nog even kan samenvatten. Wat zal dat dan zijn? Persoonlijk en daarbuiten. Uh, daarbuiten? Echt gewoon chaos. Ja. Dat is echt het beste woord wat en, ik kan zeggen. En daarbinnen? Um, ah, steady. Ja. Dat is echt compleet tegenovergesteld ja. ja. Ik denk als je het hebt over mijn privéleven... ik denk dat ik gewoon heel veel dingetjes heb opgebouwd... dat ik naar bepaalde dingen heb toegewerkt... zoals de verkiezingen nu... waar ik heel veel moeite in heb gestopt. waar ik denk een mooie kans heb gekregen op mijn carrièrepad. Maar als je gewoon kijkt naar de staat van de wereld... Uh, en dat is natuurlijk iets wat ze altijd zeggen... dan kan je denken... Ja, wat, wat, uh, wat is het nou voor bijzonder inzicht... van iemand van mijn leeftijd om dit nu te roepen... maar uh, ik, ik maak me heel veel zorgen om uh, bepaalde ontwikkelingen... die zich geopolitiek en technologisch uh, ja, die zich, uh, aandienen. Ja, technologisch wat dan bijvoorbeeld? Ah, AI. Daar gaan we het zo nog AI, over hebben. Oei, ja, ja. Ik, uh, ik maak me daar heel veel zorgen om. Ik vind dat niet, niet goed. Dus dat is mijn korte antwoord, ja. Oké. Okay. Goed verhaal. Mooi, mooi, mooi gedaan. Uh, ik probeer een beetje omheen te draaien. Ik vind het altijd heel lastig in één woord. Ik moet zeggen dat ik wat ik zeg... het is ook uh, al best wel heel lang geleden aan mijn idee... dus ik vind het altijd lastig om dan één woord te geven... Um, ik, ik denk dat ik het me, meer uh, kan vinden. Het was natuurlijk een beetje qua nieuws een heel rommelig jaar. Um, qua mij persoonlijk, ja, ook wel gewoon relaxed. Lekker, lekker eens een beetje zijn gangetje. Um, ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel te melden erover. Ik vond 2025 eigenlijk gewoon. Als ik dan kijk naar persoonlijk, waar ik het natuurlijk toch meer over kan zeggen dan nieuws. En want ik kijk natuurlijk wel nieuws. Ik volg ook wel nieuws. Maar ik ben er niet zo actief mee bezig als jullie twee waarschijnlijk. Uh, vond ik het gewoon. Ja, persoonlijk echt gewoon best wel een heel fijn relaxed jaar. Alles loopt gewoon lekker door. Het gaat goed. Nou ja, dus allemaal al weinig te klagen over 25. Dat is wel eens anders geweest natuurlijk. Dus uh, ja, ik ben altijd al tevreden over het jaar, zou ik bijna wel willen zeggen. Ja. En jammer jij. Ja, jammer jij. Uh, ja, jij mag ook mee meedoen hè? Mee vertaalt, de vraag, uh, uh, wat vind ik uh, in één woord van het nieuwsjaar 2025? Uh, dan denk ik uh, het woord zorgelijk. En uh, nou, dat hoeven niet, denk ik niet verder te duiden. Ik denk dat uh, dingen uh, zijn gedestabiliseerd. Uh, uh, de bepaalde uh, gebeurtenissen zijn geweest die echt wel uh, meteen niet opkomen als je aan 2025... Ik denk die uh, aan het woord zorgelijke uh, kunnen worden geconnect en uh, mijn persoonlijke leven denk ik hoopvol. Dat is mooi. Dus uh, er zijn mooie dingen gebeurd, minder mooie dingen, maar uh, toch best wel veel uh, vooruitgang zo ook zeker richting het eind van vorig jaar. Dus uh, dus zo zou ik dat uh, graag uh, willen. Ja, samenvatten eigenlijk. En uh, dat is ook best wel tegenstrijdig inderdaad. Uh, uh, en ik ben heel blij dat ik bij een regiokrant werk. In die zin dat je het landelijke nieuws soms even opzij kan zetten. En zeker het geopolitieke nieuws. En gewoon ook soms bezig zijn met mooie lokale dingen. Ja. En, uh, want dat zijn uiteindelijk de mensen waar het over gaat. En uh, over wie het gaat moet ik zeggen. Dus voor, eigenlijk voor ons hele programma is het woord van het jaar gewoon een beetje tegenstrijdig. Uh. Ja, wel, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja Het was een ja. tegenstrijdigheid. Nee, maar al met al, ja, ja nee, inderdaad, ja. ik snap inderdaad, want het nieuws is inderdaad wel enigszins natuurlijk uh, zorgelijk uh, dit jaar. Maar goed, weet je, dan vind ik ook dat je er een beetje positief over moet zijn en hoop op het beste natuurlijk. Ik zeg altijd, ik ben een, een optimistische pessimist. Dus ik ben er 100% van overtuigd dat de mensheid zichzelf op termijn gaat vernietigen en dat het allemaal voor niks is en whatever, ook gewoon beleven maar ik doe wel mijn best om er wat van te maken. Nou. Maar dan gaan we het ja. even hebben over dat nieuws specifiek ja. dan. Omdat we even de als, bouwen. Als ik het, uh, het heb uh, over zorgelijk nieuws, vond ik toch wel het uh, instabiele bestuur. wat we hebben gehad in, uh, in Nederland. Uh, wat natuurlijk afgelopen jaar tot een einde kwam. Uh, met het geklapte uh, PVV, PVV, VVD, NSC en BBB-kabinet. En daardoor ook nog in de zomer een dubbel demotionair kabinet. toen ook de NSC-ploeg uh, uh, eruit stapte. En uh, ja, met alle uitdagingen in de wereld... en ook in het land waar armoede weer uh, aan de orde van de dag is... Uh, er veel problemen sta, uh, staan, de stikstofprobleem. Na twee jaar een minister die zegt... Uh, ik ga het oplossen voor de boeren. Niks voor elkaar heeft gekregen. Vind ik uh, dat best wel zorgelijk. We hebben weer nieuwe verkiezingen. Altijd een soort moment van hoop van mensen. Dus mijn andere woord was natuurlijk hoopvol. Maar over die nieuwe verkiezing was ik allesbehalve hoopvol. Ik vond het vooral zorgelijk... Hoe, uh, ...sommige dingen gingen en nu hebben we een... Uh, ...nieuw aantal partijen gekozen en... Uh, uh, de, grootste, de, ...de grootste partij is nog nooit zo klein geweest. Dus ja, ook daar maak ik me heel erg zorgen over... ...als ik uh, terugkijk op 2025 op die uitslag, want... Uh, en ze hebben uh, je net aangekondigd, jammer, zodat ik dit zeg. Dat ze een kiesdrempel willen gaan onderzoeken. Dus dan zijn ze ook al bezig met zo'n antidemocratisch mechanisme weer uh, het leven inroepen. Onze Democraten 66. Uh, ja, ik denk wel dat we iets te veel versplintering hebben in de politiek. Ja, maar. Nou, oké, okay, goed. Nee, ik ga deze discussie niet, want dit is te lang. Ga gaan door, ja, jammer. Okay. Ja, oké. En, uh, <laughs> nou ja, en. Uh, uh, nou ja, het, het wordt zorgelijk. Dat, uh, dat raakt natuurlijk aan. Uh, ...nog veel meer andere dingen die ook zijn gebeurd in het nieuws... ...en ook gewoon ontwikkelingen. Natuurlijk, we hebben Donald Trump een jaar lang actief kunnen zien... ...en wat je ook van zijn inhoud vindt... ...de manier van politiek bedrijven door elke dag in het nieuws te roepen wat je wil... ...en dan is het de volgende dag weer anders. En het effect wat dat op mensen heeft, ja, daar maak ik me soms wel zorgen over... Um uh, maar ja, goed. Uh, Mike, jouw nieuws -item was uh, iets optimistischer. Ja, ik wilde effe, ik wilde, dat doen wel wel eens laatst. Ik wil even dat negatieve gelul uit de weg... en dan ga ik het wel van mijn verhaal hebben. Dus Mirko, AI, jij maakt je zorgen. Nou ja, maar, uh, uh, heel kort gezegd, dat is natuurlijk weer het jaar van AI. Het is me echt opgevallen dat ongelooflijk veel mensen AI zijn, gaan gebruiken. Ik heb zelfs een omgeving gezien dat mensen niet eens meer weten... hoe ze zelf moeten nadenken omdat het alleen maar was... Oh, ik vraag jij wel even. Oh, ik doe dit wel even. Het viel me ook op dat verbazingwekkend genoeg... de inbreng van mijn collega's inderdaad... een stuk beter is geworden de afgelopen jaar. Ik zal geen... Uh, uh, geen namen noemen. Geen, geen namen noemen en geen redenen geven... waarom dat zou kunnen zijn. Maar goed, hè, we hebben het over het onderwerp. Ja, dus ik denk je die link zelf wel kan leggen. Um, ja, waar ik me gewoon heel veel zorgen om maak... is dat ik me gewoon echt oprecht afvraag... wat nou netto positief is aan AI... zoals we dat nu toepassen. En dan bedoel ik vooral de LLMs, dus grote taalmodellen... ChatGPT, Gemini, de dingen die je op Google ziet. Hè, dus als je zo'n antwoord krijgt. Uh, omdat er gewoon vooral heel veel mis mee is. Het zijn andere dingen dan medische uh, onderzoekstoels... en dergelijke, die wel bijvoorbeeld weer heel nuttig zijn. En gewoon het feit dat als er wel op een gegeven moment... een AI wordt gemaakt die daadwerkelijk een vorm van bewustzijn heeft. Zeker slimmer is dan mensen. Wat gewoon gaat gebeuren. Misschien niet volgens huidige techniek of whatever. Uh, even heel groef gezegd. Er is vorig jaar een boek uitgebracht. Dat heet letterlijk... If anyone builds it, everyone dies. Nou, dat is ook wel veel hoe ik het zie. Ik denk echt oprecht dat we bezig zijn... met uh, uh, iets heel kataklismisch uh, over onszelf afroepen. En ik denk dat dat gewoon heel gevaarlijk is. En ik snap niet waarom ze dan in de politiek... ook het huidige kabinet uh, doen van... ja, we gaan naar een AI-fabriek in Twente. Dit, dat, zo. So wel. 30% van de samenleving daarmee binnen 10 jaar werkeloos wordt. of denk over 10 jaar werkeloos wordt, whatever. Het gaat dramatisch worden. Het gaat echt, echt, echt dramatisch worden. En ik snap niet waar de lange termijn visie van de politiek is. Ik snap niet waar ze landelijk mee bezig zijn. Grote bedrijven zijn gewoon weer aan het graaien op elk front. Ik maak me er echt ontiegelijk veel zorgen over. En dat is echt uh, heel zacht uitgedrukt. En ondertussen zijn we alleen maar bezig met allemaal onzin over andere onderwerpen. Terwijl dit is het onderwerp. Bedrijven die gewoon nog steeds uh, bezig zijn met. Uh, alles tot naar zich toe trekken om, uh, om maar weer mensen uit te buiten en er elke rode centen voor zichzelf te pakken. Tot er straks geen economie meer is. Het probleem wat ik heb met AI is niet zozeer dat het bestaat. Het is meer wat ik inderdaad, wat jij ook zegt, ik wil daar misschien iets genieuzeer uh, over zijn. Ik denk in principe niet dat ja, we echt bang moeten zijn dat AI over vijf jaar al onze banen overneemt. We hebben natuurlijk nu al een aantal jaar AI, het is sinds 23 een beetje een ding. En um, of het het nog? Ik weet even kwijt. Uh, het en ik heb nou het idee dat het eigenlijk alleen maar dommer wordt. In ieder geval de modellen die ik zie en de antwoorden die ik eruit krijg. Nou, Daar kan je wat van vinden. Dat zal ongetwijfeld technisch niet helemaal kloppen. Uh, maar ongetwijfeld um, heeft het ook alweer een oplossing. Uiteindelijk denk ik dat we er ook beter mee kunnen stoppen. Maar wat ik wel heel kwalijk vind is: als wij nou daar het voortouw in nemen en wij zeggen. we stoppen als Europa bijvoorbeeld net AI. Amerika gaat lekker door, vooral met Trump aan de macht. Uh, China, gaat door. Daar. China gaat door. Ja. Uiteindelijk is het dan een soort space race... die nooit meer gaat winnen. Top. Dus aan de andere kant denk ik... ja, ik denk dat we er in zekere zin mee moeten stoppen. Want ik zie ook de voordelen minder dan de meeste mensen. Aan de andere kant denk ik dat als wij ermee stoppen... dat we ons alleen maar in de voet schieten. Nou, dat ja. andere landen wel doorgaan. En, en ik denk ook dat je daar helemaal gelijk in hebt. En dat is juist, juist misschien nog wel extra de de negatieve spiraal die ik zie. Omdat je dus in een soort van geopolitieke houtgreep zit... als ik het zo maar even je mag eigenlijk krijg je, je krijgt gewoon een arms race, maar dan met AI. Dat ja, is wat er gebeurt. Ja, exact. Precies. En dus je zit in een soort houtgreep. Maar juist dat maakt me nog meer zorgen... want er is gewoon volgens elke expert geen mogelijkheid... waarop bij AI, zeker als het het niveau van AGI of zelfs ASI bereikt... dat is Artificial General Intelligence of Artificial Super Intelligence dat het gewoon aligned blijft, dus in lijn blijft... met de menselijke normen en waarden die wij hier hanteren. Die zeggen gewoon, de kans dat dat gebeurt is zo fucking ja, maar, klein. Ja, dat... Ten opzichte van alle andere kansen die tegenovergestelde zijn. Dat... Dat dan wel. gaat er hoe dan ook iets mis. En je hebt het gezien, hè? Vorig jaar Grok die zichzelf ineens omschreef als Mekka-Hitler. Om maar een voorbeeld te geven. Ja, dat weet je. Dat zal allemaal. Ja. maar... Ja, ik dat ik zie de kans... Nou ja, ongetwijfeld zal er technische data voor zijn. Ik ben niet heel ingelezen over het onderwerp, als ik heel eerlijk ben. Laat ik het zo zeggen, de grootste experts van de wereld, en dat is niet om je te onderbreken, maar die zeggen allemaal: de kans dat dit misgaat is groter dan dat het niet misgaat. Zou jij een vliegtuig instappen waarvan wordt gezegd: joh, er is een 1 op de 10 kans dat je veilig landt, en er is een 9 op de 10 kans dat je met het vliegtuig niet alleen in de neerzorgt? Nee, natuurlijk niet. Dat is Maar dat gaat er wel allemaal van uit dat die super er echt gaat komen. En ik zie nog niet 100% signalen... dat hij er nu gaat komen binnen ben ervan vijf jaar. Uit, nou, misschien niet binnen vijf jaar, maar het punt is... je hoeft niet eens een superintelligence te hebben. Je kan zelf een vorm van intelligentie hebben... die niet daadwerkelijk zelfbewust is... maar wel het idee heeft dat het zichzelf moet beschermen... en misaligned is met mensen... En beter kan programmeren dan mensen. En dat ook sneller kan. En dan heb je al een probleem. Ja. En maar, ja maar we zijn al ja, niet achterlijk. We willen uh, dan toch gewoon dat, de, uh, de stekker eruit bewijzen. Ik van denk dat teken. AI nog wel een onderwerp zou blijven. Ja. Ook uh, komend <laughs> jaar. En we zien natuurlijk steeds uh, snellere ontwikkelingen. ook uh, op het, uh, Vooral op het gebied bijvoorbeeld van wat er allemaal met, uh, met video kan. En manipulatie van. Uh, dat vind ik wel. Dat van, vind ik kwaad. Uh, ja. ja. ja, dat beelden. vind ik dus, dus het, dus het minst interessante zien. zelf. Dat vind ik dus. We sluiten even het onderwerp af. Want we moeten ook weer door naar iets anders. Dat ik. Oh ja. Even kijken. Nog even kort... Uh, ja. even, ik zit even te kijken, kunnen we het niet beter even... Nee, okay, naar... ik kan hier heel kort over zijn. Ja. Um, want Jouw niet, moment van en, 25. Uh, mijn moment van 25 ja, is uh, toch wel... Uh, jij vroeg het mij, ik kon het niet zozeer bedenken. En Het eerste wat meer in mijn hoofd groot is, is... Formule 1. We hebben een, een de titelstrijd... onverwacht nog gekregen. En uiteindelijk wat er natuurlijk in 20 is gebeurd is... Uh, verstappen die is... Heeft het kampioenschap met twee punten verloren in een wat een onmogelijke comeback was al tot die twee punten. Toen dacht half het seizoen, had niemand meer verwacht dat u überhaupt nog in de buurt zou komen. Fantastische comeback neerzetten, we hebben echt um, even een positief te zijn. We hebben een mooi jaarformule 1 gezien um, in 2025. En ik weet dat, dat weegt natuurlijk niet op tegen AI of tegen verkiezingen of tegen geopolitieke spanningen. Maar het is wel gewoon... Uh, sport is natuurlijk toch iets wat altijd wel een beetje... Uh, ondanks dat ik zelf misschien sommige sporten wat minder waardeer... maar het is toch iets wat altijd wel een beetje verboeding oplevert... en positiviteit. En Ik, ik had het idee ja. dat iedereen die in ja. Nederland Formule 1 kijkt... Uh, echt met z'n allen aan het juichen was... in de hoop dat ze Verstappen de comeback nog uh, zou waarmaken. Het was bijna gelukt. Uh, maar helaas, dan mocht het niet baten. Dus dat is iets wat ik van 2025 was te onthouden, denk ik. Los van alle chaos. Ja, en over mooie momenten gesproken... zometeen nog meer mooie momenten. Want we hebben na dit onstuimige jaar en misschien nog een uh, rumoeriger nieuwjaar... Uh, zometeen ook een paar minuten ingepland om op mooie momenten, bij mooie momenten stil te staan. Dan nog even mijn uh, nummer 1 uh, van de top 3 van 2025. En dat is toch wel Tom O'Dell. Ik uh, was al jaren fan van hem en uh, ben afgelopen jaar voor het eerst uh, in november... Uh, naar een concert van hem geweest. Toen stond hij in de Ziggo Dome vanwege zijn Wonderful Live Tour... met zijn nieuwe album A Wonderful Life. En eigenlijk het mooiste nummer daarvan is Prayer. Luister maar goed, ook weer naar deze tekst. Het gaat niet over geloof en zo, maar gewoon. <laughs> ook al heet het Prayer, prachtig nummer. Tot zometeen en dan de mooiste momenten van dit en vorig jaar. Oh my boy, imagine a world that you're gonna win. Your charm, just like your grandma, strumming your toy guitar. You got her wrapped right around your fingers. It seems, singing your songs of love, telling her what you'll be when. Let yeah. heeft in dit nummer een uh, apart einde. Ik wist wel dat hij erbij zat, maar ik schrok toch even toen hij uh, even tien seconden helemaal stil viel. Tom O'Dell met Sprayer, een uh, prachtig nummer van het album Wonderful Life. Zeker een aanrader om dat album ook uh, te luisteren. Um, om even wat uh, licht te brengen in deze soms uh, donkere wereld, hebben we wat ruimte ingepland voor mooie momenten. Mirko. Wat is, uh, wat, sorry, wat zei je, excuus, ik, ik ben je afgeleid. Ik zei, we hebben even wat ruimte ingepland voor mooie momenten. Wat is voor jou een mooi moment? Een mooi moment van vorig jaar geweest bedoel je dan, denk ik, hè? Ja. Oeh, ik moet even nadenken. Ik weet niet, ik vond vorig jaar was best een neutraal jaar eigenlijk voor mij. Maar wat ik wel heel leuk vond, mijn ouders hebben een, uh, oh god dat klinkt wel heel dik maar die hebben een huis gekocht in Italië. Wonen ze en... in de, de Kostverlorenstaat? Nee, nee, nee, dat echt niet. Echt, echt, echt, echt, echt, echt, echt, echt. Dat dan weer niet, dat dan weer niet. Het is wel echt een opknaphuis, zeg maar. Ja. Maar het was wel heel leuk om met mijn ouders aan dat huis te werken. In Italië, in de Piemonte. Dat was wel echt een momentje dat ik dacht van... Ja, dit vind ik ook gewoon leuk. En, weet je, en dat gun ik ze ook. Ik gun iedereen die ouder wordt gewoon... Dat ze ook als ze ouder zijn hun geluk kunnen vinden op hun manier. En voor mijn ouders is dat eigenlijk het idee om... Uh, nou, richting Italië ervoor toe. En ik vond het heel leuk om ze daarbij uh, ja. te ondersteunen, zeg maar. Dus ja, ik, ik, ja dat, het, een beetje heel suf, maar dat, dat vond ik ontzettend leuk. En waar ik ook gewoon heel blij mee was. Ik heb gewoon vorig jaar heel veel kleine geluksmomentjes gehad. Dus ik vond gewoon ook elke maand deze uitzending met jullie doen, vond ik ontzettend leuk. Uh, ik heb enorm genoten van de momenten met mijn vrienden, mijn familie, uh, mijn gezin. Eigenlijk hele, ja, misschien bijna saaie dingen om zo te noemen. Nou, het ik heb heel veel hele leuke gerechten toch? gekookt uh, samen met mijn familie. Voor mijn familie natuurlijk en voor jullie ook. Hebben we nog in het begin van het jaar het de koop gedaan, het ja. diner? Weet je, dus dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk: van, Nou, ik, ik, al met al was het heel leuk. En ik vond ook mijn vakantie naar Polen. We zijn dit jaar naar Polen geweest, daar dacht ik eerst niet zoveel van. Maar ik vond het wel heel. Uh, uiteindelijk was het een hele leuke vakantie. Ik heb heel veel bijzondere ja. dingen gezien uh, in Polen. Dus, uh, dus dat, ja, kort en ja. krachtig. Mike, heb jij een mooi moment wat in je Ja, ik zat er even over na te denken. Ik denk dat ik een beetje in hetzelfde trance als Mirko. Ik denk dat 2025 is in het algemeen wel gewoon... Ja, een goed, fijn jaar was. Eigenlijk weinig, gezeur. Natuurlijk wel een aantal weken niet zo lekker. Maar dat, dat heb je altijd wel eens. Natuurlijk in een jaar dat je dacht... Het nou, is dus een beetje stress een week en dergelijke. Maar um, ik denk in, in zijn geheeligheid... 2025 is gewoon echt... Ja, een jaar zoals je die eigenlijk meer wil gewoon... Uh, fijn, relax, Inderdaad, heel veel leuke dingen gedaan met jullie. Met dit programma. Maar ook gewoon om natuurlijk. Nou, en gewoon natuurlijk standaardzaak. Wat vond je het leukste moment? Van het programma? Of gewoon in het algemeen? Ja. Ja, ja wat is het nou? Ik vraag niet. Nee. Um, het leukste was Ja, ik vond uh, eigenlijk alles wel leuk. Ik vond ook het begin van het jaar uh, Londen echt hartstikke leuk. Natuurlijk uh, uh, hele leuke ervaringen gehad. Daar ook gewoon musicals begrepen. Dat is ook wel echt een van mijn hoogtepunten van het jaar. En ik denk in het algemeen sowieso dat 2025 gewoon een jaar is waar ik wel met veel plezier op terug ga kijken. Ja, het had natuurlijk nog mooier geweest als ze Verstappen kampioen was geworden, maar dat, dat is ongerelateerd aan de rest. Uh, nee, dat is, natuurlijk een, dat is natuurlijk een geitje. Maar nee, ik denk gewoon in het algemeen dat 2025 gewoon een, een, een, best wel een heel goed jaar was. Er. Ook werk gaat het goed. Het is ja, gewoon allemaal gewoon eigenlijk fijn. Het is een fijn jaar geweest om weinig dingen te zeuren. Gewoon... Ja, ja, ik hoop het zijn, dat 2026 weer weerstaat wordt. Dat is eigenlijk het beste wat ik je over kan zeggen. dat ja. je gewoon wil dat het nieuwe jaar hetzelfde wordt... of in ieder geval een groot deels hetzelfde... ja dan, dan was het gewoon een goed jaar. ja, ja. ja Ik vond het ook een goed jaar. En wat ik ook fijn vond, dat is misschien heel persoonlijk... dus ik moet nog één ding over zeggen. Ik was het jaar daarvoor ook best een beetje depressief eigenlijk. Ik, tenminste, ik ben ooit depressief geweest toen ik jonger was. En ik had hem toch een beetje een soort weerslag het jaar daarvoor. En dat is dit jaar, of dit, vorig jaar... was dat gewoon helemaal weg. was het weer helemaal goed. En dan kan je ook weer echt staan van alles genieten. En dan denk je, ja... Mooi. Ja, Goed. maar dat ook. En dat moet je ook gewoon ja. hebben, weet je, inderdaad. Gewoon, soms hoeft het niet één moment te zijn die een jaar mooi maakt. Soms is het gewoon het hele jaar. Precies. Ja. ja. En jammer, jij heb jij nog specifieke momenten in je gedachten? Uh, nou, ook inderdaad. Uh, gemiddeld inderdaad wel een jaar waar veel uh, vooruitgang uh, was. En uh, dat ik aan het eind van het jaar hoorde dat ik een, uh, een vaste baan heb bij het HM maar was natuurlijk wel iets waar ik ook uh, naartoe heb gewerkt de afgelopen jaar. Dus daar ben ik wel erg blij mee. Biedt ook meer. Uh, perspectief op andere vlakken waar we misschien al snel wat meer uh, over horen, maar misschien in de volgende uitzending. Uh, dus uh, ja, daar, ik, ik ben ook uh, wat dat betreft heel uh, blij. En uh, uh, dat waren wel echt uh, mooie momenten. En ja, met alle met de Pride en evenementen en momenten met jullie natuurlijk uh, uh, op heel veel mooie plekken lekker gegeten. Uh, uh, mooie momenten meegemaakt. Ik heb ook weer heel veel zin in de zomer... waar je gewoon wat langer door kan... en uh, lekker in het zonnetje kan zi zitten. Dus gewoon een beetje de... gewone kleine dingen. Die uh, ben ik meer gaan waarderen in 2015. Ja, ja, ja. vind ja. ik mooi. heel mooi gezegd. Ja. Mooi, eens. Dan uh, gaan we even door naar... Uh, het volgende. Namelijk de nummer 1 van uh, Mirko. Oh. Uh, ja. En die is van Mezzo. ja. Waar, waarom dit nummer? Nou ja, dit is sowieso een van mijn favoriete artiesten. Op manier vind ik bijna alles wat hij maakt. Vind ik gewoon enorm vet. Ik wil een muziekproducent. En uh, ah, dit is gewoon zo'n nummer. Ik kwam het tegen. Ik kan niet uitleggen waarom. Het is denk ik ja. de combinatie en alles in dit nummer. Het, dit is gewoon een van mijn favoriete nummers geworden. En, en gewoon überhaupt, niet eens per se dit jaar, maar gewoon überhaupt. Ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Het, qua tekst, qua melodie, qua productie, qua kwaliteit, qua alles. Dus Daim, voor van Metzo. Daar gaan we. Jelmer en de M&M's. Dit was de nummer 1 van Mickey. Uh, Lost this feeling van Armin van Buren. En daarvoor natuurlijk Paralysis van Metso en Olan. We zijn nu nog steeds met twee van de drie M&M's. En mijzelf, jammer. Op 30 januari, laatste vrijdag van deze maand. Extra uurtje omdat we 2025 nog even wilden behandelen. Volgende maand zijn we natuurlijk weer. Dat is dan op 27 februari. Ja, ja. Voor veel mensen nog wensen dat we volgende week alweer uh, in een nieuwe maand belanden. En dan... Uh, op mijn redactie staat, uh, staat nog steeds de kerstboom, dus we kunnen hem net goed uh, laten <laughs> staan. Ja, ja, en De paaseieren liggen alweer in de winkel, hè? We hebben hem nog niet uh, opgeruimd. Oh, dus, nee. uh, ik ja. wil je eerst de paas nee, op. ik hou nooit van paaseieren. Paaseieren zijn goed. Maar... We, oh, dat gaan, is effect, uh, hoor. we gaan even uh, iets anders doen. We gaan namelijk in deze laatste drie minuten even de toekomst voorspellen, zodat we daar op het eind van het jaar iets leuks van kunnen maken. Dus Mirko, Mike ja. en ik zelf... We mogen over het één onderwerp een voorspelling doen. En dan kijken we of die uitkomt. Het mag ook iets uh, heel anders zijn. hè? Maar uh, Mirko, take it away. Nou ja, ik ben heel onnationeel vandaag. Ik had het net al over AI. Ik verwacht gewoon dit jaar krijgen we een fucking groot AI-schandaal. Omdat een of andere verzekeringsmaatschappij of weet ik veel wat... AI-verzekeringsuitkering heeft laten beoordelen. Of een overheid die gewoon zoiets heeft gedaan van... Uh, computer says, nou, weet je, bewoner wil een aanvraag yeah, doen... Ja. En een AI bepaalt gewoon, nee, dat gaan we niet doen. En ik denk een, dat uh, dat uh, een enorme rel wordt. Dat is mijn voorspelling. Een uh, AI-schandaal. Okay. Een ai ja. uh, Mike, misschien op uh, Formule 1-gebied? Of Moet ik op Formule 1-gebied? Ja. Nee, dat hoeft niet. Maar. Nou, ik vind dat eigenlijk wel een goeie. Want heel eerlijk gezegd vind ik het al wat heel lastig. Ik bedoel, ik kan nou eenmaal niet echt voorspellen. Uh, op Formule 1-gebied, dat vind ik wel een leuke. Dan doe ik even de sportsvoorspelling, omdat Mickey er natuurlijk niet is. Maar wat betreft Formule 1, ik ga gewoon... Um, ik weet je, ik ga het gewoon zeggen. Ik denk, en dat gaat niet... Oké. Okay, we gaan het gewoon manifesteren. We stappen dit jaar weer kampioen. Nice. Tegen okay. alle verwachtingen in. Oké, okay. oké. Okay. Ik ben voor. Spannend gevecht met Rusland denk het ik. Laatste jaar is Zandvoort, dus wat moet gewoon echt. Ja. Nee. Ja, en dan uh, ligt de druk natuurlijk op mij. Wat ga ik... Uh, even kijken. Wat ga ik uh, voorspellen voor... mijn uh... <lacht> <We hebben lacht> orakel, terug. <lacht> voor uh, het komende jaar. Uh, waar uh, mogen we op terugkomen in uh, december 26? Ehm... Um... Ja, ik denk, ik denk uh, het volgende te voorspellen. Dat er uh, al dit jaar sprake is van de val van het kabinet. Maar, maar, ja, ja. Niet, maar correctie, niet dat het gebeurt, maar dat het wel crisisberaad is. Ik snap het, jij. Ja, ja, De ja, ja. Er gaat dus een crisisberaad, want, want ik dacht... Als, als, vind ik, ik het mooi. Als jij staat ik mooi in, anders ja. ga ik zeggen, ja, het kabinet zal weergevallen. Ja, oké, dat vind ik een goeie. Ik vind het, het mooi, ja, ja. Dus, uh, ja. Dus daar sluiten we mij af. Ik denk dat er uh, snel weer crisisberaad komt. Ja. Uh, omdat ze natuurlijk met een minderheid zijn. Ja, denk ik uh, ook. Even kijken, dan hebben wij nog ongeveer... En ik wil natuurlijk geen olie op het vuur gooien, maar goed... Um, wat komend jaar ook uh, denk ik uh, veel mensen gaat bezighouden is natuurlijk toch weer die miljoenen trekkende bankzitters ja. uh, waarvan ik ook uh, het afgelopen half jaar overtuigd van ben dat het best wel leuke content is als je even nergens zin in hebt en toch ergens naar wil kijken of als een soort achtergrond dat is ook wel top uh, in dit geval wat achtergrondmuziek. muziek um, weet je wat de waar is van het nummer Mike, vertel eens. Nou, uh, ik heb je... helemaal geen idee. Ik zag okay. alleen dat dit het nieuws. was. Dit nummer is... is, het, is het, Oké, okay, dit is wat is lore. Ik kijk, het is nu al iets langer dan jammer. En dit is dus een nummer wat uh, dus was gemaakt. Maar Koen van Hees, dus een van de bankzitters, die wilde dit niet uitbrengen... want hij is het slechtste bankzittersnummer dat ze ooit noemde. En toen zijn er heel veel uh, uh, acties al aan. we Zo, ja, bij zoveel duizend likes brengen we in de olie uit. Dat is nooit gebeurd. En nu hebben ze dus voor een sequel toch dat nummer uitgebracht. En ik heb ook een soort podcastclip gezien... dat dus die gozer zegt... Ja, over Koen van Heest hier. Nou ja, veel precies, maar het slechtste bankzittersnummer dus uh, nummer ooit. Dus eigenlijk was het nummer uh, gecanceld, gescrapt. Maar omdat alle fans het toch graag wilden horen... hebben ze het nu toch uitgebracht bij hun uh, Psycho -Dome Show. Maar dus, uh, ze, ze had het echt geschrapt omdat ze het zelf gewoon slecht... Ja, Koen van Heest wilde het niet uitbrengen. Iedereen wil het uitbrengen, behalve hij. Dus als je kijkt op het plaatje, ook wat op Spotify staat... er er ook zo'n comment, weet je wel, heb je dat als plaatje het, gezien? Ja, dat is al En dan staat boven, dus ja. boven, staat dan uh, iedereen behalve Koen... Uh, we willen in de olie horen. Moet je maar eens kijken, dat is echt zo. Ja, en jij hebt het nummer natuurlijk al veelvuldig grijs gedraaid ja, in de auto. Waar, waar gaat het nee, over? Nee, ik heb het nog nooit in de auto gedraaid. Ik weet niet waar het over gaat. Ik ben ook, wat ik zeg, ik ben ook qua muziek helemaal geen bankzitters fan. Ik vind het huisfeestje grappig. Ik vind Stapelgek grappig, omdat het een parodie is. De rest van hun muziek was serieus. Is dat een parodie? Ja, Stapelgek was een soort grapje. Daar is het mee begonnen, dat het toen een beetje viral gaan. Maar dat maakt niet uit. Ik vind, ik vind het als gewoon content cadeer, dus echt leuk om te kijken ik vind ook als ze on, of als ze een beetje ironisch muziek maken zoals dus een stapelgek vind ik het ook leuk als ze echt serieus proberen om een goed nummer te maken zoals dat, dat nieuwe nummer dat andere dat harder dan Spender kan of nog wat andere muziekjes hebben dan luister ik het er één keer aan echt dan ik ja ik vind, vind het echt nou ja ik vind het niet echt hele topmuziek lalala. zeg maar en dan ben ik heel eerlijk. En ik, denk, ik denk gewoon, stay in your lane, lekker content maken. En doen we Steel Show een beetje content. Maar goed, blijkbaar is het hartstikke populair. Ik bedoel, Ze hebben gewoon 1,3 miljoen luisteraars elke maand Spotify. Dus uh, ja, blijkbaar ben ik in de minderheid. 1,3 miljoen luisteraars. Ja, ze hebben echt heel veel. En dat is echt. Ik val, en ik vat het in ieder geval. Ik vind het leuke content dat je deed. Dus, Maar qua muziek, ja, ik vind het echt tienermeiden muziek. Sorry. Um, dit is net zo'n nummer. Ja, ik heb het wel al twee keer geluisterd. Het, het gaat over een avondstap of zo. Ik vind het best wel weer grappig, de vibe. Maar dan denk ik van gasten blijf gewoon lekker een beetje ironische grappen parodie muziek maken. En uh, lekker jullie content maken. Maar dat gaat natuurlijk nooit meer gebeuren. Want uh, Big Money's hè? ze kunnen gewoon vijf keer de sign uitverkopen. Volgend jaar volgens mij ook al vijf keer. Dus dat nou is goed. Nou goed, um, volgende maand zijn we dus weer met jou met MM's. Reguliere uitzending van 7 tot 9 op 27 februari. En uh, met meer nieuws, met meer persoonlijke ervaring. Met meer discussie. Met een nieuw Oeh. recept. Met een nieuwe MM-hit. En hopelijk weer met een nieuwe verse mickey. Uh, Overbank zit er trouwens. En nog één dingetje. Die Stapel Gekklip hebben ze hier in Zandvoort opgenomen, hè? Leuk detail. Ja, leuk detail, hè? Ja. Dat, is, dat, is, dat is wel een leuk... Uh, <laughs> leuk detail. Dan heb je toch nog een leuke toevoeging Ja, toch nog een leuke toevoeging. <laughs> dan uh, dan. Tot de <laughs> volgende keer. Het is pas maandagavond en ik ben de week al zat Krijg een appje van mijn vrienden, want die zijn weer in de stad De drie punten zijn weer binnen, maar ik ook niet te vroeg Over tien uur gaat de wekker, dus er is nog tijd genoeg Ik vraag me altijd af, waarom oh, ik Maar toch ben ik er ingetrapt vannacht. En sta ik met een drankje in mijn hand. Terwijl ik er toch niets van had verwacht. Dus sta ik in de olie. Sta ik in de olie. Toch word er niet ingekakt vannacht. En sta ik met een drankje in mijn hand. Terwijl ik er toch niets van had verwacht. Dus sta ik in de olie. Sta ik in ik wil iets uit de olie, bij de febo in de rij Wil er iemand nog een snackie, het is allemaal op mij Neem een hapje van mijn dunner, en de rest gooi ik op straat Over één uur gaat mijn wekker, maar alles was het waard Ik vraag me altijd af al.